Ja. Meneer? Ik ben graaf Bezoekhoff. Madame Bazdejev heeft naar mij gevraagd. Natuurlijk. Excellentie. Vergeef me, ik herkende u niet meteen. Is Madame Bazdejev thuis? Ze is naar het land gegaan, excellentie. Zoals de zaken er nu voor staan, begrijpt u het gevaar voor de kinderen? Ik kom toch maar even binnen. Ik moest naar de boeken kijken. Komt u binnen, excellentie? U alleen? Helemaal alleen, excellentie. Dat wil zeggen, behalve Makar Aleksevich, de broer van Weilem mijn meester. Hij is hier gebleven. Uh, hij is, uh, zoals u weet, geestelijk niet helemaal in orde. Ja, dat herinner ik me. Waar is de studeerkamer? Ik zal u erheen brengen, excellentie. Wie is dat? Wie laat je binnen? Neem er geen notitie van, excellentie. Zijn geest is in de war, maar hij is niet agressief. Wie is dat, zeg ik? Hoor je me niet? Een meneer om wie de meesteres gevraagd heeft. Hij komt de boeken van de meester bekijken. Boeken? Boeken? Terwijl Moskou valt? Idiote, krankzinnige stapel, idio. Hij was vroeger een heel knappe man... maar nu is het erg slecht met hem, zoals u ziet. Uh, komt u maar. Dit is de studeerkamer, meneer. Ik zal de luiken openmaken. Het ruikt naar stof, en rommel. Is hier nooit iemand geweest nadat je meester overleden is? Niemand, meneer. Hij was verzegeld en dat is hij gebleven... Maar de meesteres heeft bevel gegeven dat als u zou komen, u de boeken mocht hebben. Juist. Dank je, Gerasim. Er is hier een bel, meneer, als u me nodig hebt. Zijn kamer. De kamer van de man van wie ik eens dacht dat hij me uit het moeras zou halen. Alles wat voor de vrijmetselaar van belang is, is hier... Zelfs de authentieke Schotse acte. Het heiligste der heiligen. En wat heeft het ooit voor nut voor me gehad? En voor Bazdejev zelf. Hij is tot stof weer gekeerd. Zoals wij allemaal zullen doen. Wat doe ik hier? Is het antwoord op het levensraadsel hier eerder te vinden dan in mijn eigen huis? Of ligt het antwoord in geen van beide? Ligt het daar buiten in de straten van de stad? In het doen, niet in het denken. De mannen die stierven bij Borodino, zijn die vergeefs gestorven, terwijl ik die niets heb om voor te leven, toezie hoe Moskou ondergaat zonder er iets voor te doen. Er zijn daar mensen, daarbuiten. Gewone mensen, net als ik, die zich klaarmaken om de stad te verdedigen, terwijl ik mezelf hier verberg. Gerasim, Gerasim. Ik kwam er net aan, excellentie. Irasim, wist jij dat er morgen slag geleverd wordt? We hebben zoiets gehoord, excellentie. Ze delen in het Kremlin wapens uit... en morgen wordt iedereen naar de poort van de drie heuvelen gestuurd... om de stad te verdedigen. Ik blijf hier zo lang. Maar vertel niemand wie ik ben en doe wat ik je vraag. Maar wij hebben geen voedsel dat geschikt is voor u, excellentie. Ik zal eten wat jullie eten. En ik wil nog wat anders... Ik heb boerenkleren nodig en een pistool. Het pistool kan ik krijgen als ze wapens uitdelen. Maar boerenkleren, meneer... ...hebben alleen een koetsiersjas hier en een pet. Dat is ook goed. Breng maar. Ja, maar ik moet ze eerst ontsmetten. Morgenochtend hebt u ze. En wat vandaag betreft... ...makare Leksevic eet om zeven uur. Zou dat uw excellentie schikken? Uitstekend. Maar stoor me niet voor die tijd. Ik moet nadenken. Goed. Excellentie. Goddank. Nu weet ik wat me te doen staat. Mij opofferen en lijden voor de mensheid. Het bevel van Kutuzov om via Moskou terug te trekken op Yazijn... werd uitgevaardigd op de avond van de eerste september. En tegen de volgende morgen tien uur was de hoofdmacht Moskou al door... ...of vooral voorbij. Op diezelfde morgen van de 2 september... ...en op diezelfde tijd... ...stond Napoleon te midden van zijn troepen... ...op de Poklonieheuvel ...en keek naar het panorama aan zijn voeten. Het was nog steeds prachtig weer. De helderheid van de morgen had iets betoverends. Moskou, van de heuvel gezien... ...lag wijd uitgestrekt... ...met zijn rivier, zijn tuinen en kerken... ...en scheen zijn gewone leven te leven... Daar is hij dan eindelijk. Die Aziatische stad met ontelbare kerken. Het heilige Moskou. Het werd hoog tijd. Bertier. Sire. Laat mij een platte front van de stad brengen. Zeker, Sire. de tolk, Bertier. Maar dat kan nog even wachten. Ik moet toch met die boeijaren spreken als ze bij me komen? Natuurlijk, Sire. Daar ligt die stad dan aan mijn voeten. Maar zo Alexander nu zijn... Wat denkt hij allemaal? Een wonderbaarlijke, vorstelijke, prachtige stad. En een wonderbaarlijk, vorstelijk ogenblik. Eén enkel woord van mij, één enkel gebaar in die aloude tsarenhoofdstad is verdwenen, vernietigd. Maar nee, ik zal hem sparen. Op die oude monumenten van barbarisme en despotisme zal ik grote woorden van genade en gerechtigheid laten bijtelen. Ik ken Alexander. Dat zal hem pijn doen. Vanuit het Kremlin, ja daar ligt het, zal ik hun de wet voorschrijven. Ik zal hun leren wat werkelijke beschaving is. Ik zal ervoor zorgen dat latere generaties Russen hun overwinnaar met liefde en dankbaarheid zullen gedenken. Tegen de deputatie zal ik zeggen dat ik nooit oorlog gewild heb en dat ik die nog niet wil, omdat ik gedwongen was strijd te voeren tegen de verwerpelijke politiek van het Russische Hof. Ik zal vredesvoorwaarden dicteren die mijzelf en mijn volk waardig zijn. Ik zal tegen ze spreken zoals ik altijd doe. Helder, indrukwekkend en vorstelijk. Is het heus waar dat ik in Moskou ben? Ja, het is waar. Daar ligt het. Weerloos. Pertier, sire, rijd de stad binnen en laat de deputatie van Boyaren bij me brengen. Ja, uw majesteit. Twee uren gingen voorbij. Napoleon lunchte en ging weer terug naar dezelfde plaats op de Poclonieheuvel om de deputatie af te wachten. Maar er kwam niemand. Inmiddels werd er een opgewonden beraad gevoerd tussen de Maarschalk en generaals van zijn gevolg. Zij die gezonden waren om de deputatie te halen, waren teruggekeerd met het nieuws dat de stad verlaten was. Er was wat dronkige peupel achtergebleven in Moskou, maar verder niemand. Hoe moeten we het hem vertellen? Hij heeft al zo lang op die bojanger gewacht. Zeggen dat er niemand is zal hem wel lachelijk maken. Het moet hem toch meegedeeld worden. Het is onmogelijk. Het is te gek. Daar komt hij aan. Het is duidelijk, heren, dat de deputatie bang is de stad te verlaten. We zullen ze zelf opzoeken. Geef de troepen bevel door de Tjerp, Kaluga en door ogo Poorten de stad binnen te trekken. Ja, sire. En nu zelf, sire. Zal ik uw koets laten komen? Nee. Ik rij met de mannen mee tot de poort. Dan zal ik de boyaren afwachten. Is de tolk al? Hier ben ik u, uw majesteit. Volg mij, ik zal u nodig hebben. Maar betje Ja? De keizer houdt maar vol dat hij de bojaren verwacht. En? Die zijn er helemaal niet. Die namen is al bijna een eeuw geleden afgeschaft. Moet ik het hem vertellen, maar Schalk? Nee. Het doet er heel weinig toe wie hij verwacht. Er zal helemaal niemand zijn om hem te ontvangen. Kom. Moskou was leeg. Er waren nog wat mensen, misschien een vijftigste deel van het inwonertal... maar de stad was leeg als een bijenkorf zonder koningin. Het leven was eruit. Toen hij de stad had bereikt, liep Napoleon langs de Dorogomilovpoort op en neer... wachtend op wat volgens hem noodzakelijkerwijs moest komen... Een deputatie. Maar eindelijk werd hem met gepaste omzichtigheid meegedeeld wat er gebeurd was. Moskou verlaten. Inderdaad, Uwe Majesteit. Wilt u de stad inrijden? Nee, dat doe ik morgen wel. Zoek ergens onderdak voor me. Zoals Uwe Majesteit wenst. Moskou verlaten. Ongehoord. De wereldveroveraar nam zijn intrekken in een kleine herberg in de voorstad Dorogomilov. Zijn grote de theater was in het water gevallen. Intussen scheen de stad volkomen leeg. Er was bijna niemand op straat. Hekken en winkels waren allemaal dicht. Alleen bij de kroegen werd hier en daar wat geschreeuw en gezang gehoord. De rijke Powarskaya-buurt was volkomen stil en verlaten. De grote binnenplaats van de Rostovs was bezaaid met plukjes hooi en paardenmest... En er was geen sterveling te bekennen. In de grote salon van het huis, die achtergelaten was met alles wat erin stond, waren twee mensen: de portier Injat en het knechtje Miska Wat fijn hè, o Injat? Zo alleen met al die mooie dingen. Verbeeldje, weet je, jongen, ik heb mezelf nog nooit in een spiegel bekeken. Ik ben een knappe kerel. En dat ik dat nooit geweten heb. Schande, flerk, tegen je eigen vette gezichten grijnzen. Denk je dat je daarvoor hier bent gebleven? Gaan we ziel iets helpen de binnenplaats op te ruimen? Oh, jij scheldt alleen maar maar. En jij niets nut dat je durft de piano van gravin Natasha aan te raken. Ik heb hem alleen maar heel zachtjes aangeraakt. Ik zal je heel zachtjes, jonge aap, maak de samovara aan voor je grootvader. Maar tante, ik heb echt. Gaat je die... weg? Voor ik werkelijk woedend word. Vuile vingers op de toetsen. Ach, wat zullen de meester en de meesteres zeggen als ze terugkomen? Als ze ooit terugkomen. Als alles weer bij het oude is. Hm. Laat ik maar beginnen met de deur van het de salon op slot te doen. Dan kunnen die schooiers er niet in. Zo. Die sleutel krijgen ze niet gauw van me los. Wat nu? Hm. Al die dingen moeten opgeborgen worden. Of zal ik eerst in de keuken een glas thee gaan drinken met Wazilitsch? Wat is dat? Tante, er is iemand in de deur. Een soldaat. Een soldaat? God zij ons genadig. Het is geen Fransman, man, het is een Rus. Hij wil naar binnen. Blijf daar, ik ga wel. God geven dat de jongen gelijk heeft. Dat het niet iemand is die ons komt vermoorden. De deur is op slot. Je kunt er niet in, wacht maar even. Wie ben je? En wat wil je? Ik wil de graaf spreken, graaf Iljarostov. Wie bent u? Een officier van het Russische leger. Ik moet hem spreken. Wacht u even, terwijl ik de deur openmaak. Neemt u me niet kwalijk, maar u begrijpt dat we voorzichtig moeten zijn. Komt u binnen. Dank u. Maar de graaf is weggegaan, meneer. Ze zijn allemaal weg. Ze zijn gisteren met de vesper vertrokken. Ach, ik had het kunnen weten. Ik had gisteren moeten komen. Wat jammer. Waarover had u de graaf willen spreken, meneer? Dat, uh, dat doet er niet toe. Er is niets aan te doen. Maar als ik iets zou kunnen doen, meneer. Ik weet dat de graaf dat zou willen. Nou, ziet u, ik ben familie van hem in de verte. En hij is altijd erg aardig voor me geweest. Hij is aardig voor iedereen. God hem. En zoals u ziet, mijn kleren en mijn laarzen zijn versleten. En ik heb geen geld, dus wou ik de graaf vragen... Als... Wacht u even, meneer. Een ogenblik. En blijft u bij de deur, alstublieft. Laat niemand binnen. Ik zal hem wel bewaken. Wat jammer dat ik nou oom gemist heb. Aardige vrouw. Waar is ze nou aan toe? Zelfs als me een paar laars of kleren kan bezorgen... weet alleen God hoe ik mijn regiment kan inhalen. Dat moet nu wel bij de rokojiki poort zijn. Is u daar nog? Ja, maar haast u niet, moedertje. Hier, meneer. Neemt u dit. Het zijn maar twintig roebel, maar ik weet dat zijn excellentie, als hij thuis was geweest, als een bloedverwant zou hij natuurlijk... Maar zoals het nu is, neem ze. Alsjeblieft, meneer. Dat is heel vriendelijk van u. Dank u wel. Wij moeten u bedanken, meneer, dat u ons verdedigt voor zover u dat kunt. Is het waar, meneer, dat de Fransen voor de stad staan? Ja, ik vrees van wel. Ik geloof dat generaal Coutoussoff nog enige hoop heeft, maar... Kom, ik moet nu huis gaan. Ja, meneer, natuurlijk. God zij met u, meneer. En met u ook, moedertje. Vaarwel. Vaarwel, arme lieve jongen. De Fransen voor de stad. God sta ons allebei. Drank, zullen we niet meer zien als de Fransen ons te pakken krijgen? Nee, ja, ja, ja. nee. En werkt ook niet. Kom, <laughs> de Fransen zitten hier. Spijs eruit, jongens. Weg met de Fransen. Laat ons erin. We schoppen ze eruit. Het dat zijn onze eigen mensen. Dat zijn geen Fransen. Haak dat je weg, hoor. Hé, er wordt gevochten. Vooruit, kom mee. Gezegd, daaruit! darar. Oh, Hé, hey, moet je vermoorden? Goed, kijk dat toch eens? Die is er geweest. Wij proberen je te beschermen en jij slaat hem dood. Heb je niet genoeg mensen bestolen? Heb je ze niet een laatste cent voor de drank laten betalen? Waarvoor moet je iemand vermoorden? Dief dat je bent. Vermoorden! Mannen, we hebben het allemaal gezien. Bind hem vast. Oh ja, mij vastbinden hè? Laat ik eenmaal vooruit plunderen en jezelf bezuipen. Ah, huh? Wij kennen de we wet. Ik ga naar de commissaris van politie. Ja, ja, ja, ja. Ja, als je die te pakken kunt krijgen. Oh, dacht je van niet. Je kan de boel zo maar niet weghoven. Kom maar mee als je me niet gelooft. Wat doen jullie eigenlijk? Wat voor beroep? Ik wil laarzenmaker. Dat zijn we allemaal trouwens. Ik ben looier. Hebben jullie je cent al gekregen? We centen? Ons bloed heeft hij gedronken, die baas van ons. En nou denkt hij dat hij van ons af is. De hele week heeft hij ons zitten opstoken. En nou het zover is, smeert hij hem uit Moskou en laat ons zonder een cent in de steek. Ja, net als bij ons. Maar wij hebben huiden genomen in plaats van die centen. Met de dikke honderd paar laren zijn wij ook al tevreden geweest. Zeg, denk je dat we echt verslagen zijn? Nou, wat dacht jij dan? Vraag het maar aan iedereen. Let's go. Denk je dat ze Moskou zonder opgeven, hè? Ze iemand wat verteld en jij gelooft het. Ja, is het zo. Ah, daar zijn toch soldaten genoeg. Bonaparte binnenlaten, ja, ja. Dat zal de regering zeker willen. Je moet je verstand gebruiken. Hé, hey, kijk die mensen daar. Ze hebben een pamflet. Ja, uit we gaan kijken. Ja, ja dat Lees voor, ja, waar gaat het over? Ja, van wie komt het? Waar heb je vandaan? Ja, ja, laat hem maar door. Vooruit, jongen, lees voor, van wie komt het? Het is getekend door de gouverneur van Moskou, ah, graaf Rostopchin. Zie je wel, die is er nog. Ik heb je wel gezegd dat de regering niet weggelopen Oera, is. Ja, voor graaf Rostopchin. Houd je mond, houd je mond en luister. jongen. Ja, vooruit. Ja, het is van gisteren. 31 augustus. Volk van Moskou. Morgen vroeg ga ik naar zijn doorluchtige hoogheid... ...om met hem te beraden... Wie bedoelt hij? Toen zelf natuurlijk, de opperbevelhebber. Ga ja, verder. Om met hem te beraden, te handelen... ...en het leger te helpen de vijand te vernietigen. Wij zullen daar ook aan deelnemen. Zie je wel, hij knapt het zaakje wel voor ons op. Nee, laat hem uitlezen. Wij, wij zullen er ook aan deelnemen. En we zullen onze bezoekers naar de duivel laten lopen. Maar eerst kom ik terug om te eten en daarna gaan we aan het werk. We zullen de schurken hun vet geven... Wat kletsen we nou over eten? Wanneer hebben we gegeten? Hij zegt maar wat. Zo kunnen we het allemaal. Uh, ja, woorden, dat zijn het. Allemaal woorden. We gaan het hem zelf vragen. Ja, waarom niet? Hij moet het ons maar uitleggen wat er met ons gaat gebeuren. Vooruit, Hij kan ons er niet buiten houden. We hebben het recht om het te weten. Daar is de commissaris van politie. Hou tegen de rijtuig. Ja. Opzijde! Wat doen jullie? Laat het rijtuig voorbij! E e edelachtbare, we willen alleen even met u praten. Oh vlucht dan, ik heb haast. Wie zijn jullie? Edelachtbare, ingevolge de proclamatie van de gouverneur willen wij dienst nemen. Wij willen helpen Moskou te redden. Ja, ja, ja, ja. Dit is geen opstand, edelachtbare. Maar zoals zijn hoogste excellentie heeft gezegd... Vraag hem of de graaf nog hier is. Ja, ja. Is hij weggelopen? Hij ja, kletst niet. Natuurlijk is de graaf niet weggegaan. Hij is hier. En er zal binnenkort een nieuwe order voor jullie worden uitgevaardigd. En laat me nu doorrijden. Het is bedrog, jongens. Laat hem niet gaan. Hij moet ons bij de graaf brengen! Die moet ons antwoord geven als hij nu nog is! Allemaal het wijd daarachter haal! Ik heb het wel gezegd! De adel en de koopluis zijn weggegaan en ze laten ons kraperen. Wat denken ze dat we honden zijn? Op de avond van de 1e september, na zijn onderhoud met Kutuzov, was graaf Rostoptjina Moskou teruggekeerd. Vernederd en beledigd. Sinds de slag bij Borodino had hij geweten dat de stad zou worden opgegeven. En toch, toen de hele bevolking als één man uit Moskou wegstroomde... ...leek de rol die hij op zich genomen had... ...die van leider der verdediging plotseling zinloos. Eens voelde hij dat hij belachelijk was. Zwak en alleen, door niets en niemand gesteund. Wie is de schuld? Wie heeft het zo ver laten komen? Ik niet. Ik was op alles voorbereid. Ik had Moskou stevig in de hand. En zover is het nu gekomen. Schurken, Verraders. Ja? Uw excellentie. De instructies die gevraagd werden... kunt u die nu geven? Om gods wil, wie heeft er nu nog instructies nodig? Het hoofd van de brandweer, excellentie. En de gouverneur van de gevangenis... En de directeur van het krankzinnige gesticht. Ze weten niet wat ze met hun mensen moeten doen. Die stommelingen, Kunnen ze zelf niet denken? Laat de brandweercommandant Wladimir gaan met zijn paarden, anders pikken de Fransen in. En de directeur van het krankzinnige gesticht, Excellentie. Laat ze maar los de stad uit. Als krankzinnigen onze legers aanvoeren, is het klaarblijkelijk Gods bedoeling dat de andere gekken de vrijheid krijgen. Nou, wat wacht u dan nou nog op? Wat is er nog meer? De gevangenis, Excellentie. En de gevangenen. De gouverneur heeft geen mannen genoeg over om ze te bewaken. Denkt hij soms dat ik hem twee bataljons zal geven die we niet hebben voor een escorte? Laat ze los, zonder meer. En laat mijn rijtuig voorkomen. Er, er zijn ook een paar politieke gevangenen, excellentie. Meshkov, uh, Werechakin. Werechakin? Is die er dan niet opgehangen? Wat is dat? Wat is dat voor een gepeupel op de binnenplaats? Ik weet het niet, excellentie. Ze zien er dreigend uit. Wat moeten ze hier? Heb ik niet alles voor ze gedaan? Laat het rij toch komen. Uw excellentie, ik vrees dat er moeilijkheden zijn. Moeilijkheden? Wat voor moeilijkheden, commissaris? Dus die mannen daar buiten. Ze zeggen dat ze zich klaargemaakt hebben volgens uw orders om tegen de Fransen te vechten. En nu voelen ze zich verraden en in de steek gelaten. Ga bij die balkondeur vandaan, meneer. Ze zijn woedend. ...en maar nauwelijks ontkomen. Als ik u mag raden... U hoeft mij niet te zeggen wat ik moet doen. U kunt gaan. Jawel, excellentie. Dat hebben de generaals Rusland aangedaan. En dat hebben ze mij aangedaan. Mij de steek gelaten. Ik die de moederstad had willen redden. Mij hebben ze tot een zondebok gemaakt. De heffen van het volk. Dat gespuis hebben ze opgezweept. Ze willen een slachtoffer. Uw excellentie, het rijtuig staat klaar. En wat zijn uw bevelen met betrekking tot Viretjakin? Hij wacht bij de poort. Die... Viretjakin, natuurlijk! Voorzichtig, excellentie. Ga niet op het balkon. Daar is hij! Daar is Gavroskotin! Ja! Ja, hier ben ik. Goedemorgen, jongens. Dachten jullie dat ik jullie in de steek gelaten had? Dank je dat je gekomen bent. Ik ben blij jullie te zien en te merken dat jullie hart hebt voor Rusland. Ik kom dadelijk bij jullie. Maar eerst hebben we met een schurk af te rekenen. De schurk die de oorzaak is van Moskou's ondergang. Wacht op me. Wat bedoelt hij? Een schurk die de schuldig is van onze ondergang? Ik weet het niet. Maar de graaf zal ons laten zien dat er nog een wet bestaat. Ja, je kunt hem vertrouwen. Hij is niet weggelopen zoals die anderen. Hey, kijk, kijk eens. Wie brengen ze naar buiten? Daar tussen die soldaten. Hij is geboeid. Dat moeten gevangenen zijn. Wat heeft hij gedaan? Wat, wat gaan ze met hem doen? Daar is graaf Rotstop zien. Hoera voor de graaf! Rustig, jongens. Goed zo. Zet de gevangenen daar op de stoep, zodat iedereen hem kan zien. Hij is nog jong. Hij is wak. Hij ziet er helemaal niet uit als een verrader. Ja, dat doet geen enkele verrader. Hou je mond. De graaf gaat spreken. Ja, de jongen. jo ja, de jongens. Deze man, Wiretjagin, heet hij... ...is de schurk die de ondergang van Moskou op zijn geweten heeft. Hij heeft zijn saar en zijn land verraden. Hij heeft de kant van Bodaparte gekozen. Ja, hij heeft de proclamatie van de tiran vertaald en laten verspreiden. En daar stond in dat als allen de wapens zouden neerleggen... ...ze genadig behandeld zouden worden. Hij heeft de Russische naam te schande gemaakt. Hij heeft de ondergang van Moskou op zijn geweten. Hoe kan dat nou? Ik lever hem aan jullie uit. Doe met hem wat je wilt. Bedoelt hij dat wij moeten doden? Ik heb nog nooit iemand gedood. Nou? Nou? Doet niemand iets? Geef jullie zo weinig om je land? Sla neer! Dood de verrader! Sla neer, ik beveel het! Graaf Rostov-Shin, luister naar me. De gevangene spreekt. Luister! Graaf, er is één God boven ons. Eén God ziet alles en zal over ons beiden oordelen. Sla dood! Dat is een bevel! Officier, trek sabel! Zie je wel? Zelfs de soldaten willen hem niets doen. Stel eens dat hij onschuldig is. Zabel hem neer! Oh, met hem! hem stukken! Ah, met je bij! Je bij! Om God's speel dood vlug. Het lijkt Laat maar dat doen! Het rijt toch wacht? Wat? O oh, ja, ja. Niet die kant uit, excellentie. Waar gaat u heen? Heb je ze gezien? Wat heb ik gedaan? Hij is dood, hè? Hij is toch dood? Ja, uw excellentie. Ze slepen het lijk weg. Godzijdank. Goddank. Waar moet goed koetsier naartoe rijden, excellentie? Naar Sokolniki, mijn landhuis. Snel! Snel! anders doen. Het volk moest gekalmeerd worden. Er zijn heel wat meer slachtoffers omgekomen voor het algemeen welzijn. Maar waarom moest hij dat zeggen? Er is één God boven ons. Hij begreep niets van mijn problemen. Als ik een doorsnee burger was geweest, dan was ik anders opgetreden. Maar ik moest mijn leven en waardigheid als gouverneur van de stad beschermen. Ja, ik heb juist gehandeld. Hij zou toch ter dood verrolderd zijn als een verrader en spion. Ik kon hem niet ongestraft laten gaan. En zo heb ik twee vliegen in één klap geslagen. Ik kan mede de menigte en tegelijk strafte ik een misdadiger. Niet meer aan denken. En inderdaad, toen graaf Rostopchin zijn landhuis bereikte... en orders uitdeelde voor het huishouden, begon hij zich veel rustiger te voelen. Een half uur later reed hij over de velden van Sokolniki naar de Yahuza-brug... ...waar hij gehoord had dat Kutuzov moest zijn. In gedachten bereidde hij zich voor op de scherpe verwijten... ...waarmee hij Kutuzov zou laten voelen... ...hoezeer hij hem had teleurgesteld. Hij wilde die oude vos van een hovering laten voelen... ...dat de verantwoordelijkheid voor de ellende die op het verlaten van Moskou... ...en de ondergang van Rusland zou volgen... ...op zijn kindse oude hoofd neerkwam. Die overpijnzingen deden hem goed... Wat duivel! Wie zijn dat daar in het wit? We rijden langs het gesticht, excellentie. Ze hebben de krakzinnen losgelaten. Ja, natuurlijk. Daar heb ik bevel voor gegeven. Staan! Vlugger voorbij! Oh, stop! Sta stil, zeg het je! Waarom hou je nou in? Doorrijden! Uw ik kan hem toch niet overrijden? Hij komt recht op ons af. Luister naar de stem van de profeet. Driemaal hebben ze me neergeslagen, maar driemaal ben ik uit de dood verrezen. Ze hebben me gestenigd, me gekruisigd, ze hebben mijn lichaam verscheurd. En toch zal ik verreizen. Ja, ga weg. Gebruik je zweep. Ah! Ah! Doorlezen. Koninkrijk God zal te val gebracht worden. Driemaal zal ik het te val brengen. En driemaal zal ik het weer oprichten. Waarom zag hij er net zo uit als ging. Waarom deed hij me weer aan hem denken? O God, ik ben toch niet slecht. Ik deed wat ik dacht dat het beste was. Maar ik had niet moeten zeggen, sla hem neer. Waarom zei ik dat? Niemand wilde me ook eigenlijk gehoorzamer. Als ik het niet had gezegd, was er niets gebeurd. Maar ik deed het niet ter wille van mezelf... Ik moest het wel doen in het algemeen belang. Er is een herberg hier niet ver vandaan, excellentie. Zou u daar misschien even willen stoppen? Nee, nee, nee, nee. Rij verder. Rij zo snel als je kunt naar de yahooza brug Ik moet Kutuzov hebben. Generaal. Generaal Kutuzov. Wat? Ja, wat is er? Er staat een maaltijd voor u klaar, generaal. U hebt sinds gisteravond niets gegeten. Ik heb geen zin. Hou de troepen in beweging. Generaal Kutuzov, waar is generaal Kutuzov? Daar op die bank. Doorlopen, vooruit. Zo, generaal Kutuzov, u neemt er uw gemak van. Zoals u ziet. En loopt u zomaar weg uit Moskou? Ik heb Moskou verlaten, generaal omdat ik daartoe genoodzaakt werd. Inderdaad, is Bonaparte de stad dan binnengetrokken? Nee, Bonaparte is de stad nog niet binnengetrokken. Maar de hoofdstad bestaat niet meer. Er is alleen nog wat gepeupel op straat. Waarom komt u dat mij vertellen? Omdat generaal Kutuzov het heel anders zou zijn geweest. als u me niet gezegd had Moskou niet zonder slag of stoot over te geven. Dan was dit allemaal niet gebeurd. Nee. U denkt dat ik het opgegeven heb. Het lijkt er veel op. Waar het op lijkt, doet er niet toe, graaf opzien. Maar u hebt ongelijk. Ik heb het niet opgegeven. En ik zal Moskou ook niet zonder strijd opgeven. Tegen vier uur in de middag trokken Murat's troepen Moskou binnen. Een groep mensen die in de stad waren gebleven, kwam om Murat heen staan. Alle keken verbijsterd naar de vreemde, langharige commandant, uitgedost met pluimen en goud. Is dat de Franse tsaar? Nou, ziet er niet kwaad uit, zeg. Het is Napoleon. Zie je dat niet? De Fransen hebben de stad veroverd. God zij met ons. Wat moet er van ons worden? Mutsen af! Mutsen af! Honden, kalm aan. Ze zijn bang en in de war. Vragen ons de weg naar het Kremlin te wijzen. Het Kremlin! Daar! Die kant uit, uw edele. Ja, We lopen wel met u mee. Excellentie. Een detachement is bij het Kremlin aangekomen. Ik kwam u rapporteren dat het is gebarricadeerd en dat er waarschijnlijk een hinderlaag is gelegd. Goed. Breng vier lichte kanonnen naar de poorten. Wij zullen ze laten zien hoe wij met tegenstand afrekenen. Waarvoor nemen ze kanonnen mee? <laughs> Dan zijn er geen soldaten meer in Moskou. Ga naar huis terug. Ze hebben niet op ons geschoten, gelukkig. We zijn die klokken voor voor? Dat zou wel zijn zo oproep kunnen zijn om te vechten. Heel waarschijnlijk, ja. Leg de kanonnen op de poort. Breng de kanonnen in stelling. Klaar maken om te vuren. Ze schieten van achter de barricade. Een van onze mannen is gewond. Leg de kanonnen. Geef me vel om te vuren. Kanonnen. Vuur. <truim> De kraaien in elk geval verjaagd. De poorten zijn open, meneer. Oprukken? Ja. van die dekking geven. Maar niets bewoog zich meer toen de Fransen naar de poort oprukten. Daarbinnen lagen drie gewonden en vier doden. Wie de mannen waren die hun levens gegeven hadden, wist niemand. Maar deze zeven boeren hadden in hun eentje de heilige citadel verdedigd. Breng de gewonden weg en ruim de lijken op. Rapporteur Murat dat de weg vrijgemaakt is. Tenten opzetten. Uit de ramen van het senaatsgebouw... gooiden de soldaten stoelen naar beneden als brandstof voor de vuren. Andere detachementen verspreidden zich door Moskou. Omdat de huizen leeg stonden... werden de Fransen niet zoals gewoonlijk ingekwartierd... maar ze gingen de woningen binnen en woonden er als in een kamp. Als een vermoeid uitgehongerd, maar toch nog vechtend en dreigend leger. Maar zodra de mannen zich verspreidden over de rijke en verlaten huizen, was het leger voorgoed verloren en werd het een bende plunderaars, elk grijpend wat hun kostbaar of nuttig leek. Zoals een aap die zijn poot steekt in de nauwe hals van een fles vol noten en dan zijn hand niet meer wil openen uit vrees dat hij verliezen zal wat hij heeft, zo deden ook de Fransen die hun buit met zich meesleepten. Soldaten renden van huis tot huis op zoek naar waardevolle dingen. En zo verzwolg Moskou het leger langzaam maar zeker. Hé! Hey, kijk eens wat hier is! Goud! Juwelen! Kom! We zijn binnen voor ons hele leven! De Fransen schreven de brand van Moskou toe aan het vurig patriotisme van Rostopchin. En de Russen aan de vreedheid van de Fransen. Maar in werkelijkheid was geen van beide waar. Een stad van hout moet wel branden wanneer de inwoners haar verlaten hebben en ze bezet is door soldaten die pijpen roken, kampvuren stoken van de stoelen uit de senaat en tweemaal per dag een maaltijd bereiden. Daarom bleef Moskou, toen het door de vijand bezet was, niet intact was Berlijn, Wenen en andere steden. Eenvoudig omdat de bewoners verdwenen waren in plaats van de Fransen te verwelkomen met brood en zout en hun de sleutels van de stad te overhandigen. Wilt u niet iets eten, excellentie? U hebt de hele dag niks gehad. Nee, nee, laat maar met rust. Wat was dat voor geschiet? De Fransen zijn de stad binnengetrokken, excellentie. Er was niemand om ze tegen te houden. Heb je dat pistool nog voor me gevonden, Gerasim? Ja, uw edele. Maar vergeef me, wat kan een man doen? Ik heb je mening niet gevraagd. Geef het nou maar. En ga nu weg. Ga weg. Na twee dagen in eenzaamheid hebben doorgebracht... ...verkeerde Pierre in een toestand die aan krankzinnigheid grensde. De gedachte dat hij voorbestemd was paal perk te stellen aan de macht van het beest... ...had opnieuw bezit van zijn geest genomen. Hij wist nu dat hij in Moskou moest blijven... ...zijn naam geheim houden, Napoleon ontmoeten en hem vermoorden... Ja, ik alleen moet het doen in het belang van allen. Of ik moet ondergaan. Ik zal hem naderen. En dan plotseling met pistool of dolk. Maar wat doet dat ertoe? En ik zal zeggen, ik ben het niet die de tiran straft... ...maar de hand der voorzienigheid. En dan mogen ze me meenemen en executeren. Ah, er is hier iemand! Makar! Kom mee, meneer, alstublieft. U moet de graaf niet lastig vallen. Hij weet niet wat hij doet, excellentie. Uit de weg! Hij is bang, meneer, omdat de Fransen gekomen zijn. Ik zeg, ik geef meneer over. Hebben geen gelijk, meneer? Ah, ik zie dat u een pistool hebt. Prachtig! Geef terug, makker! De wapen, val aan! Weg met de Fransen! Meneer, om gods wil, oh. geef hier. Nee, nee, je krijgt het niet! Een wapen in mijn hand! Daarmee zal ik wonderen doen! Kerasin, pak het hem af! Rustig maar, meneer, <tie> ik weet wel met hem om te springen. Kom nou, meneer, zo is het genoeg. Nee. Laat nou maar ja, rust, Alsjeblieft, meneer, geef het hier en ga naar uw kamer. Wie ben jij, hè? Bonaparte? Nee, nee, meneer, dat weet u best. Kom <tie> mee naar uw kamer, meneer. U moet wat rusten, hè? <tie> <tie> <tie> geef mij dat pistool nou maar. Elke weg, vuile slaap Marian! meneer aan. Kijk eens hoe ik al heb. Aan! Aan! Aan! Aan! Wat is er, Anna? Ze zijn uh, er. De Fransen. Fransen? Er staan er vier aan de deur. Laat ze binnen. Binnen laten? Ja, gauw of ze breken in. Ja, eerder. Fransen. Ja, Sim, sluit Maker op in mijn kamer en zeg niemand wie ik ben. Goed, meneer. Vlug voordat ze binnen zijn. Ja, meneer. Ja. Bonjour iedereen, bonjour. Nou, ouwe, ben jij de was? Vanuit spreek op. We hebben kwartier, logies nodig. <laughs> ah, je hoeft toch niet zo bang te zijn. Wij Fransen zijn goede kerels. Nou, wie van jullie is hier de meester? De, de, de meester is weg. Wij zijn hier alleen. Nou, dan zullen we maar eens rondkijken. Hè? Sergeant! Haan! Ah! Weg met de Franzen! Weg, Moskou! Maak er, laat de pistool vallen! Laat het vallen of ik breek je je pols! Help! Help! Maak er, idioot! Bent u gewond, meneer? Ik geloof van niet, maar het scheelde weinig. Hij raakte de muur vlak boven mijn hoofd. Wie is die man? Hij kan het niet helpen, meneer. Hij is een ongelukkige krankzinnige die niet wist wat hij deed. Schurk, daar zal je voor boeten. Wij Fransen zijn aan overwinning genadigd, maar verraders vergeven wij niet. Dan u, meneer. Hij is diep bij zijn verstand. Reken het hem niet aan. Ja. Wees genadig voor hem. Ik heb mijn leven aan u te danken. Bent u een Fransman? Non, monsieur le kapitein, Ik ben Rus. Daar geloof ik niets van. U verschouwt u hier of zoiets, maar daar zullen wij het later wel eens over hebben. Ja. Het uh, doet me in ieder geval plezier een landgenoot te ontmoeten. Ja, wat zullen wij nu met deze moordenaar doen? Het was een vergissing, monsieur, die aanslag op uw leven. Hij begrijpt niet wat er de laatste dagen gebeurt. Hij is helemaal in de war. Hij zou iedereen die door die deur kwam zo behandeld hebben. Ja. Ik, ik smeek u hem niet te straffen. Nou, u heeft mijn leven gered. U bent een Frans man. En u vraagt vergiffenis voor hem. Ik schenk u die. Mannen, voer hem weg. Sluit hem even veilig op. Laat ja. los. Oh, Zo, en nu hebt u hier zeker wel eens iets te eten. Huh? Zeg, oh, jij ziet eruit als een bediende. Wat hebben jullie allemaal? Er is een schapenbout in de keuken. Aha. En soep, meneer. No, prachtig, prachtig. Dien het op in de eetkamer en breng een fles wijn. Goed, meneer. En u, mijn beste redder, eet met mij samen. <laughs> ja. Zeg mij maar waar wij naartoe zullen gaan. Uitstekend. Heerlijk. meneer. Ah, en de wijn is ook prachtig. Frankrijk op zijn best. Dat kunt u niet ontkennen, al verloochent u uw afkomst. Mijn waarde heer, ik verzeker La. u... Kapitein Rambal van het 13e regiment... legioen van eer voor dat zaakje bij Borodino... op de 26e augustus. En u bent vast en zeker een Fransman... of een Russische vorst incognito. Heb ik gelijk? Kapitein, u moet me vergeven. Ik, ik kan u mijn naam niet zeggen... Daar heb ik mijn redenen voor. Beste vriend, ik begrijp het. U bent officier, een hoogofficier misschien wel. U hebt tegen ons gevochten. Hm? In dat geval is het heel logisch dat u zich schuilhoudt. Hm? Ik zal niet verder aandringen. Ik ben u mijn levensschuldig. Dat is genoeg voor mij. Maar ik zou graag willen weten hoe ik u moet aanspreken. Hoe bent u gedoopt? Noem mij maar Pierre. Pierre! En u zegt dat u geen Fransman bent. Enfin, dat doet er ook niet toe, monsieur Pierre. Dat is alles wat ik hoef te weten... Ah, uh, wat is dat? Uh, wat brengt u bediende ons daar? Wat, uh, ik uh, dacht uw uh, excellentie uh, uh, uh, dat de kapitein uh, uh, uh, misschien wel eens zou willen proberen. Dat, dat is kwas, een hm. Russische drank. Oh, oh, oh, ken ik, ja. Ja, dat zijn we meer dan eens tegengekomen in uw land. Ja, wij noemen het limonade de cochon. Ja, neem me niet kwalijk, er zijn er genoeg die het lekker vinden hier. Maar met uw verlof blijf ik liever bij de Bordeaux. Zeg, ja, uh, geef het maar aan mijn mannen, uh, beste kerel. Hè? Ja, kapitein. Mm, zoals ik u al zei, monsieur Pierre... Ik ben u een mooie kaars schuldig, omdat u mij gered hebt. Ja, ja, ja, ja, ja ik, ik heb al kogels genoeg in mijn body, ja. Kijk, ik heb er hier één in mijn zij, die kreeg ik in Wagram. Eh, dit litteken op mijn wang bij Smolensk en dat been van me dat niet meer zo best marcheert... ...dat heb ik in die grote slag bij Borodino opgelopen, hè. Sacré Dieu, wat een gevecht was dat. U hebt ons daar een zwaar karijtje bezorgd. Daar kunt u trots op zijn. Dat weet ik, ik was er ook bij. Ja, u, bij, bij Borodino? ja. Oh, tjoh, zo zoveel te beter. Prachtig, prachtig. Schenk nog eens in mijn beste en uh, vul mijn glas ook nog maar eens een keer. <laughs> ja, jullie zijn dappere vijanden. Hè? Dat grote fort, dat hield goed stand. En nu liet er ons duur voor betalen. Ik zat er driemaal maal bovenop, zo waar als ik hier zit. Drie maal hadden we de kanonnen te pakken en drie maal werden we teruggeworpen alsof we de, de, de, de poppetjes van, van bakpapier waren. Oh, het was prachtig, prachtig, prachtig. Ja, uw grenadiers waren schitterend, monsieur Pierre, ja, schitterend. Ik zag ze zes maal achterin de gelederen sluiten en marcheren alsof het een parade was. Prachtig, prachtig. Ja, ja ik was heel erg trots op. ze. Mm, dat mag u zeker zijn, prachtige kerels. Onze koning van Napels, die er verstand van heeft, die riep, bravo. Hm? Wat zegt u daarvan? Oh, hm? Dat doet mij goed. Oh, mij ook. Oh, dit is het laatste beetje. Zeg, hé, hey, jij daar, uh, breng nog eens een, uh, een fles. Hm? Uh, nee, twee. Ja, kapitein, meneer ik ga al. Hm? Ah. Zo, zo, zo, dus u bent ook soldaat. Nou, oh, dat te beter. <laughs> een beest in het gevecht. En een heer bij de dames. hè? Zo zijn de Franse mevrouw dus niet. niet... Hm? Zet, dit is werkelijk een uitstekende Bordeaux. Jullie zijn niet zuinig, hè? Uh, uh, zeg eens, uh, wat, wat, uh, wat zei ik zo? Ja, uh, wat, ik, een beest in het gevecht. Uh, uh. Nee, nee, het andere. Een heer bij de dames. Is het waar dat alle vrouwen Moskou verlaten hebben? Ik geloof het wel. Tj wat gek is dat? Wat. Gek. Ze hoeft er toch nergens bang voor te zijn, hè? Als de Russen Parijs binnenvielen, zouden de Franse dames dan niet weggaan? <laughs> Hoe kunt u nou dat zoiets zeggen? De Russen in Parijs. Nou, <laughs> nou ja, oh, in ieder geval, pa, pa, Parijs is anders. Hè? Parijs is, ja, Parijs, Parijs de is... De hoofdstad van de eh, wereld. Ja, Dat is het, ja, ja, ja. Weet u, als u mij niet gezegd had dat u een Rus was... dan zou ik erom gewet hebben dat u een Parijs was. Ja, u hebt dat, eh, eh, je ne sais quoi, dat... Eh, ik ben in Parijs eh, geweest, ik heb er jaren gewoond. Maar dat zie je direct. Dat zie je direct. Het is trouwens altijd te zien, hè? De man die Parijs niet kent is een barbaar. Hè. En u bent geen barbaar, monsieur Pierre. Hè. U bent in Parijs geweest en rust gebleven. Hè. Ik respecteer u daarom niet minder. Ah, goed. Prachtig, we waren er trouwens net aan toe. Ja, Permitteer me, monsieur. Dank u. Ja, voilà. Ah, ah, merci. Ja, om op uw dames terug te komen, ik hoor dat ze bijzonder mooi zijn. Hm? Ja, dat zijn ze inderdaad. Oh, wat een idee om hier op het land te gaan begrijpen. te, te, te, te, te begraven als het Franse leger in Moskou is, hè? Wat een kans hebben die meisjes gemist, hè? Ah, u glimlacht, monsieur Pierre, u glimlacht, maar ik zeg u dat het waar is, hè. Wij hebben Wenen veroverd, Berlijn, Madrid, Napels, Rome, Warschau, alle hoofdsteden van de wereld. En de vrouwen hielden overal van ons, overal, hè. Ach, wij zijn toch niet zo kwaad, hè. Ah, en dan de keizer. De, de keizer, uh, dat had ik u al willen vragen. Ach, de... Is de keizer al... Uh... Ach, mijn beste vriend, hij is de edelmoedigheid zelf, de genade, rechtvaardigheid, orde, genialiteit, dat is onze keizer, ik raam bal. ik zeg u dat.